Dit Het is de Daverende Donderdag op Radio 501. Een nieuw uur op 501. Well, I told you once and I told you to. Luister naar het openingsuur van de Radio 51 Daverende Donderdag. De Radio 501 Daverende Donderdag is iedere week te horen van 1 uur smiddags tot middernacht op Radio 501. Straks van 2 tot 4 kun je luisteren naar Donderslag, het programma van Rogier van Diesveld. Van 4 tot 6 verzorgt Arwin 2 uur muzikale gezelligheid. Van 6 tot 8 is Barry er weer met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greel. Van 10 tot middernacht is G-Style in de studio met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501, daverende donderdag. Van de Radio 5 Leen Daverende Donderdag eh, Kondig ik altijd eventjes de donderdisc aan die we vandaag kunnen horen eh, De Daverende Donderdag heeft deze eh, keer de donderdisc Van Nina Hagen met Unbescriblich Wiblich De donderdisc Dit is de donderdisc van de Radio 5 lijn Daverende Donderdag De donder Klein Kinder, oh, nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht entfragen? Für wen für wie für, ja, für, für, für dich, für mich, für mich, ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen, für dich nicht, für mich nicht ich hab keine Lust. ik reis kabbelen en überhaupt man ik schaf mir keine kleinen kinderen Nein, nein, nein, warum soll ich ik Pflicht plicht Für struik für, für, für, für, für, für, für dich, für dich, für mich. Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu voor Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Last, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Radio Is Radio 5 Is Radio 5 my knees I guess by now I know the score Have my share of broken dreams I've had some dark lonely days Of course, some heartache A mile through the anger and through the rage, I found the strength to carry on. I've seen <laughs> The feeling, what's your game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 de muziek die maakt me vrij, we zing een liedje voor me Wat is de leukste show op de radio? Dat is de Arwin en Tobit Show. De kwa jongens van de vrijdagavond. De kwa jongens van Radio 501. Zie je wel? Nou zullen we het hebben. Iedere vrijdagavond opmerkelijke zaken. Heet shownieuws en veel muziek en nog veel meer lol. En als die eenmaal doodgaaf. Dan maar. De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit, tussen 8 en 11, op Radio 501. Hé zijn ze even van de straat. Opgelucht? Ja. Iedere eerste vrijdagavond van de maand komt de Arwin en Tobit Show live vanuit Manifesto in Horen van 8 tot 12 uur. Je kunt erbij zijn, toegang is gratis. Peter! Ik weet niet waar jullie op wachten, maar uh, hier gebeurde niks meer. terug! <lacht> <Gelderen! lacht> De Zin en Onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501. <lacht> Zo. Oh.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 Van de drummer van de band. Daar gaat bloesje, met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke band? Oh, de drummer speelt een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 and they're good friends. Die maatheer, die Luisteraars die net hebben ingeschakeld, je luistert naar Radio 5.00 met de Radio 5.00 Daverende Donderdag van smiddags 1 uur tot middernacht. Dit is het openingsuur van de Daverende Donderdag en het duurt tot 2 uur. Van 2 tot 4 is Rochie Vliesveld te horen. Vanuit Studio 11 brengt hij zijn programma Donderslag. Van 4 tot 6 kun je luisteren naar Arwin met 2 uur toffe radio. Van 6 tot 8 komen de Reggae Liefhebbers aan bod. Dan kunnen jullie luisteren naar Barry met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 is het de beurt aan Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501, oftewel Indie 501. Vanaf 10 uur vanavond tot middernacht kunnen de hiphoppers en rippers weer terecht bij het geluid uit de bunker. En dat is een programma van G-Style.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 From the start Under my thumb, her eyes are just kept to her sins Radio 501, plaat voor je hoofd. Je luistert nog steeds naar de Radio 501 Daverende Donderdag. We hebben nog een kwartier te gaan naar twee uur. Om twee uur schakelen we over naar Studio 11 en dan kun je luisteren naar donderslag van 2 tot 4. Daarna van 4 tot 6 de Radio 501 Daverende Donderdag show van Arwin, de brutaalste jog van Radio 501. Vanaf 6 uur tot 8 uur is het tijd voor Barry met zijn reggae show Dreadlock. Vanavond om 8 uur start Rob de Greel met zijn programma Indie 501 en hij is in je radio tot 10 uur. Na Indie 501 is G-Style in de studio met zijn programma Geluid uit de bunker. Hij is er van 10 uur tot middernacht. Meer informatie kun je vinden op wwwradio Of via e-mail studioradio Oh, sorry. Aan de schuit, aan de schuit, oh wat heb ik toch een spijt Dat komt vast van dat Afrikaanse eten Aan de schuit, aan de schuit, oh wat heb ik toch een spijt ik laat steeds van die hele vieze Ik zit hier met mijn oogjes toegeknepen Die buikkramp duurt al dertig weken Ik zeg tegen mezelf, je komt Spanje Maar ik schrijf zeven kleuren, zoals oranje aan de schijt, aan de schijt. Maar wie weet waar dit toe leidt. Misschien gaat dit nummer wel goed scoren. Ogenheid, ogenheid. En nummer één hit is een feit. Je ziet een heel nieuw duo is geboren. Dit liedje wordt een dikke knalhit. Oh. Wat je zingt alsof je op de... zit. En als je zegt wat makkelijk gedaan... Nou, daar hebben Joep en ik toch lekker aan. Aan de schijt, aan de schijf. Ik ben mijn tekst even kwijt. Het lied staat op de rol, net opgeschreven. Ik ben het kwijt, aan de schijt. Ik gebruik het heel de tijd. Ik moet mijn billen ook een keertje vegen. Na, na, na. Na, na, uh. oh. na, na, na... Kedekken denk, kedekken denk, ah... Kedekken, kedekken... Ah. Toet, toet. O aan de schijt, aan de schijt. Ja, ik zit hier heel de tijd. Joep, heb jij als ik nog last van krampen? Aan de schijt, aan de schijt. Maar ik weet nu tot mijn spijt Waar ik die narigheid aan heb... Zeg me, Joop, nu wil ik wel eens weten: Waarom laat je van die vieze scheiden? Oh, we krijgen krampen echt, ik weet het zeker van dat gezeik. Vroeger was het beter.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 Het staat is Het plaatselijke kermiscomité zorgt voor verdien. Bierfietsen, prijspaling, biljarten, zaklopen en traditioneel katknuppel. De grote jongens uit het dorp fietsen bier Lopen zak tot ze de ben vallen En gooien net zo lang met knuppels Tot de kat van armoe uit de ton zal spatten Ja, dorpsgevoel is voor een leek wat moeilijk te bevatten O, dan het dorpsgevoel Aan En bier, veel beter dan, dat staatsgedoe, is simpel dorpsplezier. En in het café wisselt de band moeiteloos slagers af met house en oude disco.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 Buiten staat een bolle boer met iemand uit de stad te moten. Dorpen zijn voor stedelingen moeilijk te bevatten. En daarom zeg ik.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 Ben jij een fashion victim of maak jij fashion victims? Door een bondkraag te dragen veroorzaak je ernstig dierenleed. Veel dieren die in wildklemmen worden gevangen ontsnappen door hun eigen poot af te knagen. Maar ook zij zijn ten dode opgeschreven. Door bloedverlies, honger of infecties. Denk na. Kijk op bondvoordieren.nl.